Van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Rondom Maastricht is het een komen en gaan van helikopters. Defensie is daar druk bezig om de dam, die daar vorige week door hoogwater doorbrak, te herstellen. Aan de overkant uh, liggen stenen zakken. Die zijn maar gecontroleerd van ongeveer 4000 uh, kilo aan stenen. Deze worden aangehaakt door Mobile Air Operations Team, collega's. En deze gaan dan heel rustig naar boven, komen hierheen, laten zakken langzaam vallen in de grond. En dan... Uh, Gaat het zo verder? Helikopters vliegen niet over bewoond gebied. Het is nog niet bekend wanneer Defensie klaar is met deze operatie. De Amerikaanse president Biden wist niet... dat zijn 70-jarige minister van Defensie, Lloyd Austin, in het ziekenhuis lag. Dat meldde Amerikaanse media. En dat is een probleem, want als de president weg zou vallen... is de minister van Defensie de baas van het leger. De minister kreeg complicaties na een operatie. Austin heeft zijn excuus aangeboden voor het gebrek aan communicatie. In Enschede zijn drie grote vaten met waarschijnlijk drugsafval gedumpt. Alle drie waren ze gevuld met duizend liter. De vaten lagen in een sloot vlakbij een recreatiepark. De vaten worden door een gespecialiseerde dienst onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden in de buurt. En veel mensen zijn er dit weekend klaar mee. Die dorre kerstboom in de hoek mag nu wel het huis uit. En dat levert klusjes op voor kinderen. Die zamelen de bomen in, want daar krijgen ze vaak wat voor terug. Zo ook in voorthuizen in Gelderland. Voor elke boom die ze inleveren krijgen ze een loodje. En met een loodje kunnen ze een prijs winnen. Een bon van 25 of van 50 euro. Nou, we moeten wel soms heel veel zoeken. Nou, er zijn er nog best veel alleen. Ze liggen op heel veel verschillende plekken. Ik heb twee kerstbomen gebracht. En ik doe mee omdat ik dan loodjes verdien. En dan kan ik een prijs verdienen. Nou, je kan geld mee verdienen en je bent gewoon lekker buiten. Alleen al in Voorthuizen hebben kinderen 131 kerstbomen ingeleverd. Het weer. Vanuit het noorden breekt de zon vandaag steeds vaker door. Er waait wel een gure noordoostenwind. Het wordt 0 tot 2 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Den Haag, droogte de van amsterdam oud zuid is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu. ZFM. Kerst. Welkom terug bij CFM Jazz. We zijn vandaag met het uh, gehele team. En het eerste nummer uh, wat we gedraaid hebben in dit uur is uh, de, door Marco uitgekozen. Ja, en het is een, een nummer van een, uh, een jongen, 1975 geboren in uh, Schiedam. Uh, hij speelt normaal gesproken op een uh, op een bugeltrompet. In dit nummer speelt hij op een trompet. We hadden het in het eerste uur ook al een beetje over een trompet. En een bugel is natuurlijk ook eigenlijk een heel speciaal instrument... wat eigenlijk bedacht is voor de fanfare... maar wordt ook vaak gebruikt in andere soorten van muziek. En een bugel heeft een veel warmere uh, klank op trompet. En niet dat hele schelle en een veel, uh, ja, veel, veel, eigenlijk veel warmere en medieuzere klank. Maar in dit geval speelde hij op trompet. En samen met Jesse van Ruller op gitaar... Manuel Hugas op uh, bas... Martijn Vink op drums... en Ronald van Kooi op piano. En ik heb het over Jan van Duikeren. Uh, een hele goede Nederlandse jazzmuzikant... die met uh, alle grootte eigenlijk deze wereld... wel samen heeft gespeeld. En uh, dit is zijn eigen... Uh, dit is een uh, nummer. Jerry ja Wright heet het. En het is van een aantal uh, fingerprint... wat onder zijn eigen naam is uh, uitgebracht... Oké, okay, ja, ik heb hem wel eens live uh, zien spelen. geweldig artiest. Ik heb een uh, ander uh, artiest klaarstaan... en dat is Danielle Ponder. Ik kwam haar tegen dit jaar op het North sea Jazz Festival. En uh, zij is uh, relatief heel nieuw in, uh, in de jazz. Uh, ze had eerst een hele andere carrière. Zij was um, officier van justitie in Amerika... maar eigenlijk uh, vond ze zingen veel leuker... en is ze in de jazz begonnen. En ik denk dat dat een hele goede keuze is. Ga maar luisteren naar het uh, nummer... Only the Lonely van Danielle Ponder. Darling, do every word I say I leave you long before today My sweet darling, don't even try to sway Love is lost, and I must walk away I oh, I've said it once before met Only the Lonely. En daar uh, sluit Diana Reeves heel mooi bij aan. Uh, dat doet ze samen met de uh, Gordon Goodwin Big Fat Band. Mm. Too Close for Comfort. Is een heel bekend nummer. Wie heeft het niet uh, gespeeld in de jazz zou ik bijna zeggen. Maar deze is een formatie die swingen de pannen van het dak zou ik bijna zeggen. En let vooral op het, uh, de trompetsectie. Uh, en uh, de piano die bijzonder vrij klinkt in dit nummer. Diana Reeves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 Be sure, beware, on your guard. Take care, while there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Be wise, be smart. Behave, my heart. Don't give up your card when he's so close Be soft, be sweet, but be Ja, Diane Reeves met de Gordon Goodwins Big Fat Band. Ja, dat brengt ons bij heel iets anders. Uh, eh, luisteraars van ZFM Jazz weten dat ik uh, ook wel graag uh, Latin Jazz uh, draai. Dus uh, daar gaan we nu naartoe. Uh, en een van de belangrijke vertegenwoordigers van uh, dat genre is Harold Lopez Nusa. Dat is een Cubaanse pianist. Uh, die heeft al tien albums uh, achter zijn naam. Maar uh, onlangs heeft hij ze eerste gemaakt voor uh, Blue Note. En dat is een geweldig swingende Latin Jazz plaat geworden. En het nummertje wat je gaat horen heet uh, Funky. En daar doet trouwens ook nog uh, Grégoire Maret op mee. Dat is een uh, uh, harmonica, mondharmonica speler. Die is hier ook wel vaker uh, voorbij gekomen. Dus uh, ga luisteren Funky. Lopes Nusa, het funky. Ja, en van uh, deze prachtige, inspirerende klanken... gaan we over naar de rust van het Hein de Jong kwartet. Hein de Jong, een Nederlandse vibrafonist en marimba-speler... die uh, zich laat omringen door Chris Strik... op het slagwerk Beert van den Berg, virtuoos op de piano en Stefan Lievestro op de bas en het nummer is van Cole Porter, How Deep is the Ocean? Nou zit ik even helemaal verkeerd. Maar in ieder geval, wat ik klaar heb gezet, uh, is weer een hele andere soort van jazz. En dat is natuurlijk wel het leuke ervan. Als je met vijf mensen bij elkaar zit, heb je vijf verschillende soorten smaken. Vijf verschillende soorten muziek. Ik heb uh, een volgende nummer uitgekozen. En het is uh, wederom van een Nederlandse. Uh, ze komt uit Nijmegen, Fee Klaassen. Ze is een uh, vocalist. Ze, zeer... Uh, Zeer geliefd in de, in de jazzscene. Onder meer uh, Rita Reis gaf meerdere malen in interviews... blijk van haar bewondering voor Klaas' talent. En ze stond op vele internationale podia. Ik heb uh, iets uitgekozen waarbij ze haar zang... eigenlijk uh, vervangt voor de trompet van, uh, van stukken van Chad Baker. Het heet ook uh, Two Portraits of Chad Baker. En ze wordt begeleid op een saxofoon. En wat ook eigenlijk wel een beetje ongebruikelijk is. Ze wordt uh, begeleid met een bariton-saxofoon wat gebruikt wordt als een uh, solo-instrument. Zoals gezegd, uh, V. Klaassen sings uh, Two Portraits of Chad Baker... met het nummer Jeroe. Ja. We'll be Go to bed, you go, go, Dat was een hele bijzondere interpretatie van V. Uh, Klaassen. Ik heb klaarstaan Samara Joy en Emmett Cohen. We hebben Emmett Cohen in het eerste uur ook al voorbij zien komen. Geweldige pianist die uh, ja, die grote naam heeft gemaakt tijdens de coronaperiode... met zijn uh, huissessies eigenlijk, waarin hij live uh, muziek maakte. Uitzond live via het internet en zo'n groot publiek heeft bereikt. Maar Samara Joy is denk ik wel de artiest van 2023 die definitief is doorgebroken... Zij heeft een geweldige stem en ik denk dat zij een uh, grote toekomst uh, tegemoet gaat. Zij heeft ook voor Nordsee jes opgetreden dit jaar. En uh, ze treedt inmiddels uh, wereldwijd op met, uh, met vele grote namen. En ik heb een nummer uitgekozen van een uh, concert in uh, 2022 samen met uh, Emmet Cohen. En het nummer heet Batsmi. Please don't keep me waiting, what will your answer be? I ain't never lied to no one, I'll never lie to you. When I told you that I loved you Tot Once I had a man, he was sweet as he could be. Once I had a man, he was sweet as he could be. Then I gave him the check for dinner, he ran away so fast from me see if you don't like my peaches why do you shake my tree Samara Joy en Emmet Cohen. Ja, de hoogste tijd voor uh, de nazaten. De nazaten, dat zijn de hofleveranciers van Bastard Muziek. En uh, de, ja, de, ze heetten voorheen de nazaten van uh, Prins Hendrik... Uh, want Prins Hendrik was nog wel een, een mannetje die uh, rondstapte en heel wat dames bezocht heeft en heel wat nakobeling heeft. Maar deze Nederlandse formatie met een Surinaams accent ja, maakt eigenlijk een, een, een mengsel van uh, allerlei soorten muziek. Afrikaans, uh, Amerikaanse jazz, uh, New Orleans stijl Surinaams. En het, het, het, het nummer wat ik ga spelen is De Lok van het Dwaalspoor. En dat komt van de cd als de haan de tanden krijgt. Het zijn allemaal een beetje Surinaamse uh, uh, uh, dingen. Maar ik vind het zo bijzonder. En ook het ritme van dit nummer vind ik zo mooi. En er wordt op de basbariton gespeeld door Klaas Hekman. En de, de grote man van deze band is Robbie Alberga. Die speelt op de gitaar. De nazaten. Nou, ook we zijn heel erg benieuwd wat dit uh, gaat brengen. <coughs> We'll en de bijzondere klanken van de nazaten met de lok van het Waalspoor. Ja, eh, omdat er toch iets... wat modernere klanken zitten... dacht ik van dan gooi ik uh, Yusuf Deyster erin. Dat is een beetje vertegenwoordiger van die Londen scene. Daar is weer over te doen de afgelopen... Nou, vijf, uh, tien jaar. Eh, moderne muziek, maar ook weer niet te modern. Dus dat past wel uh, binnen uh, ZFM Jazz nog, denk ik. Uh, Raisins Under the Sun heet het. Uh, hij wordt bijgestaan door Rocco Palladino op bas en uh, Shabaka Hutchins op uh, uh, sax volgens mij. Uh, en hij uh, uh, noemt zijn album Black Classical Music, want zo beschouwt hij uh, jazz een beetje, denk ik. Die Yusuf of Days, dat is een, uh, hij is echt een geweldige drummer. Ik heb hem ook live gezien, hij is echt een fenomenale drummer. Raisins Under the Sun. of days at, uh, under the sun. Ja, en dan uh, zijn we bijna aan het einde gekomen van dit uh, tweede uur jazz bij ZFM. Dus um, we willen graag nog twee nummers draaien. Dus zal het kort houden. Het volgende wat ik klaar heb staan is uh, Jesse van Roeder. Een uh, Nederlandse uh, gitarist. Die hebben we net ook gehoord uh, op het nummer bij uh, Jan van Duiken. En hij heeft een, uh, een, een album uitgebracht de, met de European Quintet. En dat zijn internationale artiesten uit Europa. Ik hou het kort. Het nummer heet Debits and Credits van Jesse van Roerder. <tied> U luistert naar de klanken van Jesse van Ruler. We zijn uh, toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending... waarin we met z'n allen uh, de uitzending gemaakt hebben. En de uitsmijter vandaag is voor Peter. Nou zeg, uh, ik wil graag laten horen... Uh, jazzmuziek in optima forma, vrolijk en iedereen is goed geluimd. En het uh, uh, plezier spat er vanaf het trio R ramsey Lewis met uh, op de bas en de cello waarop hij gaat soleren L.D. Young. En het nummer heet The Tennessee Wolves. Luister naar CFMJS. Dit was het voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Volgende week is weer hier. En uh, fijne zondag verder. En stuur je allemaal fijne dagen en een voordel.